Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Premier Rutte, andere kabinetsleden en veel Tweede Kamerleden... veroordelen een video van Forum voor Democratie... waarin een politiek verslaggever wordt weggezet als riooljournalist. Rutte spreekt van een nieuw dieptepunt. De YouTube-video begint met de tekst Rioolratten ontmaskert. Te zien is hoe Forum-Kamerlid Gideon van Meijeren... een SBS-verslaggever confronteert met draaiende camera... omdat ze volgens Forum leugens heeft verspreid. collega Beslaggevers reageerden eerder al geschokt op de video. Op de kermis in Houten hebben jongeren vernielingen aangericht en agenten bekogeld met bakstenen. Vier mensen zijn opgepakt. Een groep van tientallen jongeren begon met het afsteken van zwaar vuurwerk, waarna de politie moest ingrijpen. Sommige railschoppers liepen daarna naar het station waar ze plantenbakken vernielden en stenen door ruiten en naar agenten gooiden. De brandweer is nog de hele nacht bezig met het blussen van een grote brand in een woonboulevard in Delft. Het vuur brak eind van de middag uit in een pand van meubelzaak Jisk. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Bij de brand kwam veel rook vrij. De bewoners van de appartementen naast de woonboulevard moesten daarom korte tijd hun huis uit. Oudkamerlid oud-Kamerlid John Lillipalli is overleden. Dat meldt zijn partijgenoot Lodewijk Ascher. Lillipalli zat tussen 1986 en 1998 voor de PvdA in de Tweede Kamer. Hij was het eerste kamerlid van Molukse afkomst... en zette zich jarenlang in voor integratie en het onderwijs. John Lillipalli was 79. Max Verstappen heeft de Grand Prix van de Verenigde Staten gewonnen. Verstappen viel ver terug na een lange pitstop... waarbij een wielpistool haperde. Maar hij wist met een late inhaalactie op Hamilton toch te winnen... Hij droeg zijn overwinning op aan de gisteren overleden Red Bull oprichter Dietrich Mateschitz. Het weer, de laatste buien trekken weg, kont af naar zo'n 14 graden. Morgen waait er een stevige zuidwestenwind en zijn er buien met kans op onweer. Af en toe ook zon bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht.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 Maar zo denk ik nu niet. We gaan sowieso... myself. I'm wasting every time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 Klopt voor mij Klopt, klopt, klopt voor mij hey. En het is me niet gaat de het einde van de laatste Op 106.9 FM. warmer closer feeling round for something louder deeper feeling round for something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 Ik um... I'm